Wij beginnen de les 230 van Zor, pagina 177, hoofd één, zijn, de regel één van de zogertekst zelf, en we beginnen, een nieuwe, um, artikel, nieuwe mamar. Mamar, oraita, witziluta. De mamar heet, Torah, en, gebed. De regel 2 God, P. Patagh Rabi Shimon Wemar. Maidje Tief. Wysav Hiskiahu Panav El Hakir. Dri. Wait Palel El Kamahu Haila Takifa de Oreita. kamahu Ilaa afir Alkula. De hoelman De ishtadel Baureita. Lo Dachil mi alai. Umitatai. We lo Dachil five mi mar in bish in de alma. Бегинде ахит бе Илана Дехая веялив мине бахоль йома. Хвелдах, хвелдах, ват ге ёнць ню зэхт. Кейк нав, ват ге ёнць ню зэхт. Дрэйхал От кув п гундарт энтахтах. Патах Раби Шиман. Раби Шиман оупэнде en ze. Maar is dat voor wat is het geschreven in het hele geschrift in Esheje in Shaw We saap en de koning Hiskia? Keerde zijn gezicht naar de muur drie waarit palir elasem en en, had, en bad tot Hashem. Wat betekent dat? Toe ga ze, kom en zie. Kame hoe gail at a de oraita, hoe groot hoe krachtig hoe groot is de kracht van de Torah. We kamen hoe al kula en hoe zij, hoe het groot is over alles, boven alles is. 4. de whole man, dat ieder die zich bezig, ieder die inspanning levert in de Torah, kijk wat hij zegt ons, dat ieder die zich bezighoudt met de Torah, lo mi al alai, u -um Vreest niet van de hogere en van de lagere. We loodacht vijf in bischen. Let op wat je zegt ons. En vreest niet van de kwade ziekten van de wereld. Begin de achit bij Lana de Gaia. Waarom? Omdat hij verbonden is. Hij hecht zich aan. De boom des, le des levens. In het Rameis. Ilana de Gaia. We ja, lief, mijn neem, en leert ervan de hele dag, elke dag. Kijk nou wat een oot wat hij ons nu vertelt. En kijk nou, geweldig staat dit in regel 4. Vier. Het vierde woord is man. Het betekent uh, normaal zonder de als zonder de dubbele aanhalingstekens, die geven aan dat dit een, een begrip is, een, een, een, een, wat heeft de zoger ons, dat, dat woord man, gewoon mem en nun, uh, in het aramees betekent iemand, maar de zoger plaatst dan tussen die letters mem en nun, ja, van het vierde woord plaatst nog twee uh, uh, uh, aanhalingstekens, om te laten zien dat het een begrip is, dat het slaat op de man, die de man omhoog doet. Wie dus inspant om de man omhoog te doen, door uh, zich bezig te houden met de Torah. En kijk nou geweldig wat we leren hier tussendoor, tussen de regels in, dat iemand... In, de, in het Aramees, En het Aramees is de het intieme de intieme kant van, de, uh, van, van, het, van van het systeem van het van het heelal. Intiem omdat het een uh, onder de taboor is de kracht van de het Aramees van de zoger en dat een man die in het Aramees betekent iemand betekent, uh, een andere betekenis is man, dus omhoog brengen van het gebed. Dus iemand is, per definitie, iemand, een mens, iemand is, is, betekent, iemand die, iemand, dat is dus uh, een wijze die uh, man omhoog doet. om een man doet opstijgen. Met andere woorden, iemand is, uh, uh, wordt iemand die, uh, eigenlijk die, contact, het contact met het hogere, uh, zoekt door gebed. Wij gaan naar beneden kijken, al het middenstuk is, is um, verwijzingen, naar dit of dat, uh, enzovoort. So dat doen we niet, maar beneden gaan we nu naar Hassulam. Uh, de rechterkolom, de regel 1. De referentie van Od, Kuf, P. 180. en Patach Rabbi Shimon Vechule, dubbele punt. Patach Rabbi Shimon twee Wamar. Probeer je volledig te concentreren wat hij ons, ons vertelt. Uh, het, het is een begin van een geweldig, krachtige uh, mamar. Patach Rabbi Shimon Wamar. Rabbi Shimon opende en zei, de regel 2. Maar wat is het geschreven? Weesav, ah, en Achiskiahu en Giskiya, de koning Giskiyahu, keerde zijn uh, gezicht naar de muur en bad Anashem. 3. e. כמה חזרה קוח התורה? פיר, וקמה هي אליגנטה על הכל. בורא כמ andzi. כמה חזרה קוח התורה? how groot, eh, how, de kracht van de Torah. hoe groot hoe groot is de kracht van de Torah? 4 We komen hier naar Lakoor en hoe verheven is zij boven alles. 4 Na de punt Gikol Mishaw Sek V. Batura en hoe je reemel omitachtonim. We no de linker kolom de reichel twee. Ieremie, Halajim, Raïm, Shabulam. Mipnei Achuz, Dri, Baetsa, Chayim. Welom het de rechter kolom de reichel vier. Kikol kol mijn schaatsen, Nu neem dat op wat hij zegt. Dat omdat ieder die zich bezighoudt met de Torah, 5 En jere zal niet vrezen voor, nog voor de hogere, nog voor de lagere, ween o jere mechala en zal niet vrezen voor, voor kwade ziekten, die in de wereld zijn, omdat hij houdt zich vast aan de boom des levens. En leert ervan elke dag. Kijk nou wat hij bevestigt. Wat ik aan jullie steeds vertel. Dat wie zich werkelijk bezighoudt met de Kabbalah. Die weet niet van ziekte. Uiteindelijk. Natuurlijk moeten wij fysiek, iedereen gaat fysiek dood, omdat voor de marticoon is het zo gemaakt, dat wij moeten ons corrigeren, en dan uh, geweldig het is, uh, na het afmaken van wat wij moeten doen, ieder van ons in deze wereld, in een bepaalde uh, incarnatie, gaan we weg, om weer opge frist te worden en weer in deze wereld binnenkomen, niet meer met de lading van die ervaringen die we hebben gedaan met, met alles daarop en daaraan, maar dan wordt het alles alles is dan eh, in besloten als het ware in intuïtief wordt het alles zit het al, zit het al Inbegrepen in de ziel die dan in de volgende generatie weer terugkeert in een ander lichaam, om verder te werken aan de vervulling, aan de vervolmaking van de ziel al in een ander lichaam, om het doel van de schepping ten opzichte van de, de desbetreffende ziel te volbrengen. Eigenlijk zit er hier een bedroevenis in dat doodgaan, wat wij hier wat Absoluut niet. Maar uh, de mens die zich bezighoudt met de Torah, en natuurlijk bedoelt hij de geheime Torah, dus met de intentie, met de kavana dat dat... Uh, Daardoor, daarmee houdt de mens zich vast, klem, klemt vast aan de boom des levens. En dan weet je niet van de ziekte. Hij weet niet van de ziekte. Eigenlijk, allerlei dingen kunnen hem plaatsvinden, weet ik veel. Maar hij weet normaal, als een mens zich bezighoudt met de Torah, met de Kabbalah, op de juiste wijze, dan weet je niet van de ziekte, want... Alles wat er gebeurt aan hem, accepteert dat en uh, alles is voor hem um, van welke kant uh, het bestuur van het geloof werkt op hem. Uh, het is voor hem om het even of hij chassadi um, iemand of dan andere keer zit hij dan in de linkerlijn doet er niet toe. Bovendien, hij zelf is de bestuurder van zijn leven. En kijk nou naar, de, naar deze wereld. Wie is in deze wereld bestuurd bestuur, Wie in deze wereld bestuurt zijn leven? En zijn net als... als... allemaal. Tot aan de presidenten toe. Allemaal... in, als het ware... Als het, als het, als het, als het vervullen zij de, de wetten gewoon zonder, uh, zelf, erbij, uh, zonder zelf te besturen, zelfbestuur kennen zij niet. Ze zijn allemaal werken, uh, uh, uh, schikken zich aan de krachten gewoon zoals in deze wereld zijn, en dan gebruiken ze, misbruiken ze deze krachten van deze wereld, dat is alles wat ze doen. Maar niemand is van hen bestuurder van zijn eigen leven. Ze zitten allemaal met allerlei, met al die, zitten met hardkleppen en allerlei andere ellende wat wij niet zien. We zien alleen het uiterlijke. Zo'n grote man die dan uh, lezingen geeft, weet ik veel, ex-president. En wij denken dat zo'n uitstraling blinkt naar buiten. En wij denken dat het iets is. Terwijl het is alleen maar een, een uh, Hashem bestuurt deze mensen, geeft hen uh, opdracht met harde klappen, en met de klappen, dus klappen van de zweep, laat hij hen werken, ook, ook ten behoeve van de maatschappij. Ja, de, niet dat zij actief iets doen, niet dat geen mens komt actief, uit zichzelf in deze wereld naar een vergadering om iets te doen voor een maatschappij. Hashem geeft hem klappen van de zweep en dan hij doet het wel in deze wereld. Nee, in deze wereld is alles is alleen maar de wens om te ontvangen voor zichzelf. En alleen de Torah brengt de mens de vrijheid. De mens kleeft dan aan de boom des levens en wordt die uh, bevrijd van elke en alle angsten, zowel van de hogere, hij hoeft niet te vrezen, kijk nou wat hij zegt ons, kijk nou hoe het verschil is tussen, wat leren de Torah, lishma, en leren van allerlei religies, allerlei andere dingen, kijk nou daar is alles opgebouwd op, op vrees, op angst, ja, Kijk nou, als je dat niet doet, dan kom je in de hel en alle andere dingen. Kijk nou naar het christendom, kijk nou naar al die andere dingen. Uh, ook naar het jodendom, dat is allemaal vrees, allemaal angst, omdat zij werken. Lolishma, Lolishma is angst. Lolishma betekent dat ik doe, en dat is wat ik doe, is of ik beloning ontvang, en dan ben ik bang dat ik geen beloning zou ontvangen, dan uh, is mijn angst of dat ik een uh, uh, vrees voor bestraffingen. Maar lishma betekent dat het kan me niet schelen wat ik ontvang en het kan me niet schelen hoe uh, van boven op mij, um, mij hoe ik uh, van boven bestuurd word. Duidelijk, of met chassadim, of van de, met de geworod, of door de dien, alles is heilig, let op, zowel so, chassadim, en toestand in de rechterlijn wanneer ik ontvang van deze hier en pin, ontvang ik dan, natuurlijk alles komt van een mal goed, maar ik ontvang dan chassadim, dan voel ik mij prettig, en verbonden met Hashem, en verwikkeld, uh, en um, gekoesterd door hem, door zijn liefde, of het zij door te werken in de linkerlijn, waar, ik, waar op mij wordt, gewerkt door de kracht van de nacht, duidelijk, van de geniem geworot, ook dan moet ik dankbaar zijn, want dag en nacht, eigenlijk, is het etmaal dat een dag, bestaat uit dag en nacht, we hebben geleerd, herinner je nog, in de eerste artikel van uh, Shlawea Sula, dat een dag en nacht, dag en nacht vormen een dag, de kracht van Chesedim, dag, ja, Seraphim, en, en de dag van de nacht vormen één dag samen. Dus en sa, en ochtends en s nachts, en dat betekent uh, en overdag en s nachts moet ik werken uh, in de Torah. Duidelijk wat betekent werken in de Torah dag en nacht. En door en plus de gvorot of dinim, zoals we dit zeggen. Mag ik het vragen? Ja. Wat betekent hier muur? Muur. Uh, staat geschreven dat uh, hiskia, uh, koning Giskiahu uh, keerde zich naar de muur. Om te, te bidden. Ja? Naar de muur. Um, uh, Wat is de muur? De muur is eigenlijk. Um, eigenlijk aan de ene kant is het. Het is massag. Wat de massag is. Wat de mens opstelt. For, uh, Tussen zichzelf en Hashem. Ik, eh, wie staat voor hem dan? Dus wat betekent dat? Dat betekent dat hij vanuit zijn massag, vanuit zijn malgoed, kan bidden. Denk ik, van, hoe, hoe, hoe halen wij dan het gebed omhoog? Het ware gebed komt van de plaats van de malchut, ja of niet, van de hisseron, ja of niet, waar is onze hisseron, waar well, onze hisseron is de malchut, oftewel de plaats, we noemen dat uh, teretjesot, maar dat is de malchut, dat is onze hisseron, ja of niet, het ware hisseron is de malchut, dat betekent dat vanuit zijn Gisaron, vanuit de malchut, doet hij de maan omhoog opstegen. Dat is dan uh, de betekenis van de, uh, zo in, al, in het algemeen grote lijnen, eenvoudig gezegd, van de muur. En de muur noemt hij hier kier. Ja, kier. Ha, kier staat het in de, de tweede regel, de tweede regel van uh, de zogere zelf, Bovenaan zien, het laatste woord, hakir, hakir, ha, -kier. ha, -kier, ha is betekent dus de, een bepaalde kier, een bepaalde muur. Dus het woord is op zichzelf is kier. En wanneer men doet een maan opsteken vanaf de maghut, dus dan wordt het het hoogste, de hoogste partsoef, ja, de hoogste, het hoogste licht, dan, trekt men aan. De, en welk licht trekt men dan aan? Men trekt het licht aan, van, dat komt van de ketter, ja of niet? Het licht komt van de ketter, maar, uh, maar de ketter zelf, uh, men ontvangt dat, hoe, van wie ontvangt dan de zon het licht? Wij ontvangen het licht van de zon, ja of niet? Van de zee, van van de absolute. Maar van wie ontvangt dan de zon? zon? De zon zijn zelf ontvanger. Ontvangster, net als wij. Maar wie geeft het door het licht? De Chochma en de Bina, ja of niet? Chochma ja. en de Bina geven het licht door. Ja, de Chochma en de Bina ontvangen dat van de ketter. Ja, de ketter is in dat zoolt is uh, Arihantin. Ja, want mm -hmm. -Han is uh, is de ketter van de van, de van de wereld dat van dit, vanaf de ketter van de tweede simsum. Dus de, de ketter heeft welke... En wat als men dan... Van, als men zich keert naar de muur... Goed opletten. Als men zich keert, keert naar de muur... bij het opsteken van de maan... wanneer men gebed doet... Dat betekent dat men... Uh, dus nog een keer dat men vanuit dit malgoed... goed uh, wat er het is zo dat men dan de man omhoog doet. Dan, men, dan ontvangt men het hoogste licht, ontvangt men dan Licht Gochma. Oké, okay, Licht Gochma, wak van de Licht doet er je toe. En daarmee wordt men bevrijd. Want dan komt een Licht Gochma, verwikkeld natuurlijk in een Chassadim. En men verkrijgt de redding, redding van de Sitra Agra. En reding van alle ziekten, en reding van alle vrees, uh, elke vrees nog van boven, nog van zowel van boven als van beneden. Dat, dat, dat men krijgt dan van de Arba een IMA. En hoe kunnen we dat zien aan het, woord, aan het woord kier? Hoe kunnen we dat zien dat dit. Door de kier, door de muur, door de zicht te keren naar de muur, dat wil zeggen, dat ontvangt men ook uh, het licht dat uh, overeenkomt met deze kracht van de kier. De kracht van de kier is het. Uh, kuf is 100, jut is 10, en Resh is 200, wordt het? 310, ja of niet? We weten wel, let op, er bestaat een, een, een wet, dat een hogere geeft altijd, als het ware, de helft van zijn krachten aan een belendende lagere. De helft. Dan, uh, de ketter is, de ketter, in het woord ketter zelf, ketter, de ketter is 620. We hebben het geleerd, in de ketter zitten 620 Licht. Uh, de licht, het licht van de ketter is 620 ja, net zoals uh, leren wij dat, dat er zijn van de Torah, heel erg belangrijk wat ik probeer te zeggen uh, er zijn in de Torah 613 voorschriften ja? plus 7 uh, daarbij zijn gekomen van de, uh, de wetten van de Noachiden de 7, dan hebben we 620 dat, is, dat betekent, de voorschriften betekent ook licht. Dat van de ketter komt, de licht van de Torah. En dat licht 620 uh, op, de, op het niveau van de ketter is dat 620. Let op. Maar wanneer het ketter dat doorgeeft aan de Chochma en de Bina. Natuurlijk geeft die niet alle 620 naar kracht. Uiteindelijk. Natuurlijk wordt het zwakker, wel 620, let op, 620 voorschriften, 620 lichten, maar naar krachten is het minder, duidelijk. Waarom? Omdat Gogma en de Bina kunnen, kunnen niet het licht van de ketter uh, op het niveau van de ketter, uh, kunnen ze niet aan, want het is te, te, zwak, te, kracht, te krachtig voor hen. Dan betekent dat zij ontvangen uh, de helft, want zij ontvangen dan 310. Duidelijk, de helft, we dat ook leren, ook veel in, in Tykonei Zoger, zoals het allemaal dat wordt gezegd, ook in, de, in de, um, het Schaïm zelf. Duidelijk, dan betekent dat, trek dit dan aan, de zoon, dus, dus dat wordt het aangetrokken, de 300 vanuit, al vanuit. Uh, de Gochmeinde Bina wordt het licht aangetrokken, maar wij ontvangen toch niet van de Gochmeinde Bina direct, wij ontvangen van Zere Bina Hoe komt dat? Ja, dat wij 310 ontvangen. Van, van 310, van de Gochmeinde Bina ontvangen. Heel eenvoudig, we hebben dat ook geleerd. Dan betekent, wanneer wij, wanneer je, je gebed doet vanuit je, maar goed, dan betekent dat jij... Dat ook de zon, jouw man gaat omhoog, de man komt naar de hier en Pine van de Absoluut, en deze Zier en Pine en de, de zon van de Absoluut, stegen op naar de Abba en Ima. Hij steegt op naar de Abba, om, omhuld Abba en zij Ima, en dan. Ontvangen zij op hetzelfde niveau, ontvangen zij dezelfde lichten, want een lagere komt daar hoger, wordt als hoger. Dan ook de zon ontvangen dan van die 310 van de bina. En dan geven ze weer door aan de lagere. Mm -hmm. uh, dat is eventjes over, erg kort, beknopt, over, over het uh, begrip en uh, is uh, gezicht, dat is een man? Gezicht, natuurlijk, nee, gezicht, dat hij er staat ook Panim, nog, een, nog een andere Panim. vraag, Panim, natuurlijk, staat ook geschreven, let op, dat Hiskeia, dat uh, keerde zijn gezicht naar de muur. Natuurlijk, gezicht, zijn gezicht naar de muur, waarom gezicht en niet zijn? voeten ja, zijn onderstel. Waarom? Omdat man, wanneer men man omhoog doet, hoe doet men dat man omhoog? Met? Altijd, altijd moet men uh, brengen man eerst naar je eigen ketteren, hochma Ja, naar de eerst, naar je eigen galgeilte weinahem, naar je eigen kilim van het geven. Duidelijk. Dus eerst man moet je brengen naar jouw eigen kilim van het geven. Dus naar je eigen kilim, herinner ik nog, Keter Gochma, want daarin, in, jou, in jouw in jou kilim, Keter Gochma, daar zijn uh, gezakt, ja, daarin zijn gezakt, de achap, de onderste drie kilim, het onderste van een hogere trap treten, dus op deze manier kan jij man omhoog doen. Eigenlijk uh, het is een, uh, een, een staaltje van uh, de, dat van het hoe men gebed omhoog doet. Uit, de, uit dit, dit vers kan men dat afleiden, kan men dat zien? Alles hoe eigenlijk, hoe een men man omhoog doet. Eigenlijk de koning van de de koning van het omhoog brengen van een man, of ja, van het gebed, was eigenlijk de koning Giskiyahu. Van hem leren wij hoe, van aan hem werd het ook gegeven, de, deze wijze van hem leren wij ook, hoe man omhoog te brengen. En dat is het begin wat, van wat wij leren. Hier verbind je dan, in deze maar verbind je dan de Torah met het gebed. Kijk nou hoe geweldig deze combinatie van de Torah en het gebed. Van de wetten van het heelal en de wijze waarop de mens zich met deze wetten in verbinding stelt. En die, die wetten vervult. En eigenlijk daardoor komt hij ook tot eenheid met het leven des levens. Um, we gaan naar beneden. ja. Naar, we hebben dat al verteld of nog niet? Ja. Um, we gaan naar de naar boven, naar de regel zes van de tekst van de zogger zelf. De ot, ot, kuf, p, alf, de a, ja. o, reite, to, lief, levar neš lenezal baorach kasut toli fly zeifen ite ech aech iatuv kamay maray levatlagahi gaser dafilu it gaser ale de lo de volgende kuf een het 178 op de eerste regel van de zoger zelf het batel hij gasra mijade het batel weestalek minne wel o schare twee alma pönt geweldig geweldig wat hij ons nu vertelt, wel maar geheimen wat hij ons vertelt, is allemaal dingen die absoluut ongekend zijn, onbekend en ongekend zijn in deze wereld. Deze wereld die bedient zich met, uh, met zeer lagere vormen van een substitutie van het geestelijke. Iets wat lijkt op het geestelijke, maar geen geestelijke is. Let op wat we wat, wat, uh, wat, uh, wat leren. zie Je deze wereld, alles is horizontaal. Duidelijk, alleen een beetje sociaal doet men dan, doet men een beetje dat. Maar het is allemaal binnen deze wereld en gaat niet omhoog naar, naar Hashem. Nee. In het gebed zo een beetje half slu sluimer, sluimerig, sluimerig, sluimerend, sluimerend uh, te werk laat. Het gaat nergens naartoe. En natuurlijk is het wel een beetje, het, het doet een mens goed en... Um, maar is dat, is dat een gebed? Um, Wij keren terug naar de oorspronkelijke pagina. Kuf zijn. Regel 6. De Oud Kuf pe 1181. De Haoraita. En nu gaat hij ons uitleggen. Wat is de. de, wat de hoe werkt dat allemaal. Wat hij had gezegd. Ons. Hij gaat verder. Rabbi Shimon ons dat uitleggen. Hoe. Wat is de werking van de Torah. De Haoraita. Want de Torah. Leert een mens. Om. Te gaan op de juiste weg, op de weg van de waarheid. Kashoet is waarheid. Tol Tolitolief leert hem, de regel even Ita leert hem een raad, geeft hem een raad, advies. Ayech Yatuw ja, Hoe te staan, hoe te zitten. Kijk nou, staat het niet te staan, maar hoe te zitten voor zijn Heer. Le wat lahahi gazara gaza, om de, deze verordening, om een verordening dat tegen de mens uh, is. Uh, a -a -a -a, is vervaardigd, is gemaakt, om die uh, op te doen heffen. De afiluit gazer dat zelfs als het als een verordening, als die voor hem uh, ten aanzien van hem is uh, vervaardigd, gemaakt, de law, id batel el hahigezer op. Dat zelfs uh, als er uh, een verordening is gemaakt om uh, niet weg te nemen, om niet op te heffen <coughs> deze verordening, dus om hem te bestraven bijvoorbeeld. Uh, Miyat, iets baat, direct wordt het opgeheven. Ja, wanneer hij dit met de Torah bezighoudt, lishma, dan ook dan, zelfs wanneer het al zeker is, let op van boven, dat men hem uh, dat verordening, straf, uh, niet zal verminderen of wegnemen, dat daardoor, door, de, door het leren van de Torah, lishma, zal het ook deze verordening, op de verordening, zal... Weg, weggenomen worden, direct weggenomen worden van hem, let op wat je zegt ons, wees het meneer en die zal van hem weggenomen worden, weg vertrekken van hem, en zal niet meer rusten zijn, rusten op hem, op de mens in deze wereld, kijk nou welke, welke wonderlijke werking Hij is er van de Torah, wanneer de mens zich ermee bezighoudt, lishma. Duidelijk. Bezighoud en waar spreken we niet over uh, de uh, uh, boekenwijsheid. Het is absoluut praktisch waar hij het over heeft. Op deze manier, de verordening, en hoe zien we de verordening? Wanneer de mens doodgaat, wanneer de mens ziekten krijgt, wanneer de mens... Um, ook dat natuurlijk uh, uh, komt vaak om, voor de andermen, de over de mens, om hem te zuiveren, eigenlijk een stukje leid, maar om te zuiveren, maar als een mens zich met de Torah bezighoudt, dan, dan verkrijgt hij een stukje leid uit liefde, een soort, een soort uh, zachte, met de zachte hand en... Uh, Eigenlijk wordt het niet gevoeld als, als uh, leid. Ja, duidelijk. En dan al het, uh, de, al de heerschappij van de Sitra Achra over de mens, die wordt opgeheven. Bij het leren van de Torah. Want dat leren we ook van het geval van Giske, ja. Over hem werd een uh, doodstraf gegeven uitgesproken, en, en, en ik wil niet erop ingaan, maar um, toen hij hoorde dat van de profeet, hoorde wel dat uh, dat over hem zo werd uitgesproken, waarom, kan je dat leren, allemaal leren lezen in het Torah, want het wordt het er erg lang, um, uh, om, waarom krijg je dan zo'n zo verordeningstraf, dat hij direct dat heeft aangepakt, Duidelijk, direct moet je niet, denken, ah, ah, en dan zuren, en, en kankeren, enzovoort, maar hij had direct, bij het horen van daarvan, had hij direct, ter harte genomen, en ging staan tegen de muur, tegen zijn malgoed, uh, aan de ene kant dus, kijken naar de malgoed, door de malgoed omhoog, de man omhoog doen, en daardoor, werd hem nog, 15 jaar leven, ja, 15 jaar, ja of niet? Ja, ja. 15 jaar leven nog erbij gedaan bij, uh, dus de de verordening werd weggehaald genomen en 15 jaar leven aan hem gegeven. Wat is 15 jaar wat erbij? Waarom niet 20? Waarom niet niet 10? Omdat aan hem werden morgen van gegeven, morgen van Judek. Van Chogma en de Bina. Chogma is Jud en Bina is He. Zoals ik jullie had gezegd, van 310 lichten. 310 yeah? mm -hmm. lichten, dan is het precies hetzelfde om te zeggen: 310 lichten. Of Jud want die 15, dat yeah? is 15, betekent uh, van de Chogma en de Bina. Lichten van de Gogma dat is 15 en dan kunnen we deriveren die, kunnen we die ook, als we bekijken dat naar gematria, dan gematria van de lichten, dan wordt het 310. Mm. Duidelijk. En wat is nou, wat betekent dan 310 lichten die zijn, de mens, de mens ontvangt wanneer hij van de maal goed man omhoog doet brengen. Wat betekent dat? 310, deze 310, dat kier betekent, de muur betekent. 310, betekent, is ook de gematria precies hetzelfde, zoals so het woord kier, zoals het woord muur, is het so ook de gematria, uh, de gematria, um, shin, kier, dus kier, neem het woord kier, kuf. Jud en resh. ja, yeah? dat is wat stond daar in dat vers uh, van Hiskiahu dat dat oh, uh, de kier, normaal gematria, kan je dat zien? Gimatria is Shin, ja, en Yud, ja of niet? Shin is 300, is ja, en Yud, en als je die Yud vooraf plaatst, Yud en Shin is ook is ook 310, dat is normale wijze van het schrijven van de gematria Dus eh, in zo'n getal, zoals so het Yud en Shin, dan hebben we 310. En Yud en Shin heeft betekenis is het woord Yes, het woord zijn. Zijn, denk ik. Mm -hmm. Zijn, dus het bestaan. Zijn betekent bestaan. Dus door dat gebed vanuit de kier, vanuit de muur, vanuit de malgoed, dat dit omhoog getrokken wordt, krijgt men het, krijgt men dan uh, van in de Bina, Yudke, die 15 jaar extra leven wat Hiskia, Hiskiahu, de koning Hiskia, heeft ontvangen van Hashem. En, de, en dat is dan de 310, het woord Kier, de Gematria van de Kier is 310, 310 lichten die komen daar naar de Chogmaïnde Bina. En dat is tevens de Gematria Yesh, Gematria, dat is als gevolg van het ontvangen van deze 310 lichten van yud Kei van de Chogmaïnde Bina, van die 15 jaar extra leven, Ver, wordt men Jers. Krijgt men bestaan? Yes betekent bestaan. Het zijn. Um, de, wij keren. keren terug naar. ja of niet? naar onze pagina. Waar zijn we gebleven? Uh, ah, we beginnen dan omdat de, de vragen werden gesteld hier. Dus mm. daarom ga ik dat. Uh, de, we keren terug dus naar onze oorspronkelijke pagina Koef 1 zijn. Ah, we zijn al uh, op de volgende pagina. Zee, inderdaad, we staan op de pagina Kuf 1 het 178. Uh, de regel 2 na de punt. Uwaginkach, bij leile warneschli stadlabau reiten, yama wil leile. Velo dri it ade mina. Ada udichtief. Vehikitabo jomam valaila? la. Vee i it ade mina. De oraita. O fir it parish mina. Ke ilu it parish meelana de haia. Kijk nu wat je nu vertelt. U begint en daarom, bijelele barnes, de mens uh, moet zich bezighouden, laat de mens dan uh, zich bezighouden met de Torah, laat de mens inspanning, stadla betekent inspanning, laat de mens inspanning leveren in de Torah, dag en nacht. We it mina. En laat hem niet ervan afweken, de regel drie. Laat hem uh, ja, het niet loslaat, laat hem de Torah niet wegleggen, opzij leggen. Ha, dat wat is, zoals het geschreven staat in de Jeho'sa, Jeho'sa, Jeho'sa, In een profet Jeho'sa, hij had geschreven. We gingen het abo, wel laila en spreek het uit. Uit deze, uit haar, uit de Torah, uiten, uit de Torah, dagen en nachten, hou je bezig ermee, dagen en nachten. Interessant is dat het geschreven, dagen en nacht. Ja? Dagen, meervoud en nacht. Want nacht is niet onderscheidbaar, het is net als nacht, maar dagen zijn verschillend. We it ademina, let op, en indien hij zich afweekt of uh, weg opzij legt de Torah, of dat, of dat hij zich ervan afscheidt. Let op, vier keer, let op, dan is het alsof hij uh, sch scheidt zich van de boom des levens. Kijk nou hoe geweldig wat hij ons nu vertelt. Zoals het herinner je nog dat, dat uh, deze melding van de, zoals de Talmud vertelt ons. Over een of een andere een zeer grote raaf. Die permanent hield zich bezig met de Torah. Herinner je nog, hij was uh, oud geworden. Niemand wist eigenlijk hoe oud hij was. Normaal, die Torah geleerden, vertelden niet hoe oud zij zijn. Weet je, het tellen van jaren, allemaal, alles wat met tellen te maken heeft, bedoel, in het geestelijke, is, uh, scheten mens van de bracha, van de zegening. En mens moet zich niet ermee bezighouden of houden. En uh, ook deze man was, was zeer, zeer, zeer oud. Naar, maar. En. En. En. en, en dan, dan hij, hij, uh, hij uh, zich steeds bezighield met het En. zonder stop. En. dan had de citra geen uh, gelegenheid, geen kans gehad om hem... Hij. Hij. Uh, te het, huh? te om hem te pakken, om, om dood te brengen aan hem. En er staat wel geschreven, ja, dat mm -hmm. de boom, Midrash. Huh? in de Midras staat geschreven dat een boom stond in een in, in, in tuintje. En de, de bladeren werden door de wind werden, uh, in beweging gebracht. Ja? En was zeer de boom, let op goed opletten op, wat Bidra Schwartel, want elke detail daar is belangrijk natuurlijk. Dus de boom begon, begon dus, als het ware, de bladeren begonnen dan te ook geluid maken, door, omdat het een grote wind was in de tuin. En de boom, juist ja de boom, zie je, interessant is dat de boom, omdat is de boom net als de boom des levens. En begon te trillen, als het ware, te, zich te bewegen aan en al, en allerlei kanten aan, van, door de wind. En natuurlijk was dat een, een, een, een teken dat de Sitra agra natuurlijk wilde dat allemaal, dat hij hem zijn aandacht van de Torah uh, weg te nemen. En hij lette wel, en ik ging kijken naar deze boom die die trillende boom... en op dat moment natuurlijk... de citra Achra uh, heeft zijn leven... van hem ontnomen. dat is ook een, een hint... van steeds permanent... elke dag... En al is het maar een kwartiertje... al is het maar een half uurtje... dat jij de, deze Torah... een vitamintje van de Torah... Ja, wat we leren dat jij dat vitamine pakt, zodat de bacteriën van de, de citra agra jou niet uh, kunnen verzieken. Als je echt je met de Torah houdt, dan geen bacteriën, je geeft dan geen kans aan, de, aan welke vorm van uh, ziekten, en wat dan ook. Alleen wanneer je, jij innerlijk uh, jou loslaat van de Torah, dan komt al de ellende op je af. Duidelijk. Dus wat betekent dat? Dat hoeft niet. betekent niet goed opletten. Dat betekent niet dat, dat men moet uh, zitten zoals die lummels zitten dag en nacht. Uh, niet de nacht, maar alleen dag. Dat men dat ziet. Snachts kan men niet zien dat zij leren. Dus dan hoeven ze dat ook niet doen. Maar overdag kan men wel zien dat zij leren. Ze laten dat zien dat zij leren uh, aan andere mensen. Dat zij zitten, dat zij zitten daar uh, hun broek te versleten in al die Talmud dat, dat betekent niet dat je moet dan zitten zo daar ten overzien van al en dan blijven alleen maar... Leren en, en, en, en niet geen andere dingen te doen. Hashem heeft deze wereld geschapen om ook deze wereld, uh, uh, ook van deze wereld gebruik te maken enzovoort. Maar betekent dat op de achtergrond, dat je elke dag en elke nacht zich bezighoudt met de Torah. Binnen jezelf, dat jij deze verbondenheid steeds tot stand brengt. Hoe? telkens moet een stukje van daad, moet altijd moet je laten staan bo tussen de hoogmeindebina. Steeds een stukje of de jesot, zoals het, wat is de daad? Daad is dezelfde jesot, alleen op de plaats tussen de hoogmeindebina. En wat is daad? Dat is dan eigenlijk jesot, die opgestegen is door jouw innerlijk werk, naar het hoofd tussen het Gochma, de Gochma in de Bina. Wat betekent Tiferet? Dat is dezelfde Jesod. Ik bedoel, ik bedoel, in onze ervaring. Deilig. Natuurlijk bestaat wel een uh, plaats van Tiferet uh, op zichzelf. Maar wat betekent ten aanzien van ons, van, van jouw geestelijk werk? Dat betekent dat is dezelfde plaats als... Dat is dezelfde Jesod die jij doet opstegen naar de Tiferet. Bijvoorbeeld, Ja. ja? Wat is een dag en nacht? Ik, okay. Wat is een dag en nacht? Straks komen we niet voor de voeten lopen. Het komt wel straks. Dan komt het... Schneden, opzeken, nee, nee, nee, nee, nee. Die nee, die nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Zo... Nee, Zo komt het wel. Ja, ik had gezegd, één woord. Nee, dan is het nee. Dus niet dat ik zeg, maar dat is anders loop je voor de voeten. Ik heb gezegd, hij zal ons uitleggen wat is dag en nacht. Flip in. We zullen het allemaal leren... Als hij zegt, de zoger dag en nacht, dan zal hij ook ons, ons leren wat het is. We moeten vertrouwen erop dat hij ons zal geven. Nee, een paar woorden, een vraag moet erg kort zijn, da nee, uh, verder aangeven en uh, weer schikken aan de zoger en niet proberen aftrekken jezelf van de zoger naar een ander onderwerp dat niet erop betrekking heeft. Um, wil ik hieraan terug naar uh, de vorige pagina de pagina Kuf 1 zijn 107 een. 70, Hassoulam, de linker kolom, de regel 1. Nee, dan wordt het de regel, uh, bij mij staat het de regel 2 eigenlijk niet, op, niet goed, maar. Oh ah, nee, goed, de regel 4. Sorry. De regel 4, en als bij jou anders is het, uh, dan. Uh, noteren dat het de regel 4, dat is dan de regel waarop, uh, waarop dus die, uh, begint deze referentie staat van deze Oud Kuf, uh, p P.A.L.F. 181. De hau reiter tolief wie gole, dubbele punt. Bijzonder belangrijk, is een bijzonder belangrijke wat we leren hier, want hier staat de essentie eigenlijk van wat we doen. Ki fai Torah, melamedet et adam, lalechet baterech en met zes. Umelamedet lo eitza ech yashuv lifnei adono levatel ha Want, ki, want, de regel 5, had Torah, melamedet het adam de Torah, onderwijst de mens om te gaan, bij met, op de weg van de waarheid. 6. melamedet lo leert hem, onderwijst hem, geeft hem raad. Ech, Yashuf, lief, nee, Als ik het had gezegd, je hoeft zitten, en is erg goed, mijn fout, heb ik een fout gemaakt, hoe terug te keren. Niet zitten, maar terug te keren. Ja, dat is een beetje, uh, komt wel van een uh, zeer dicht, qua, qua schrijfwijze, erg dicht gelegen uh, werkwoord zitten. Maar het is wel, hoe terug te keren. Ja, noteer ze voor jezelf, ook in de vertaling had ik wel gezegd, zitten voor Hashem. Nee, hoe terug te keren voor uh, het aangezicht van zijn meester. Levatel hagzera om de verordening op te, te doen heffen, weg te nemen, zeven na de punt. Kafilo lav, lo acht batel dat zelfs als, zelfs wanneer al een verordening is uitgekomen om, dat, he, dat de verordening eh, niet uh, opgeheven zou zijn, dus dat is een echte zekere verordening, dat er ook nog extra verordening is gekomen om niet uh, weg, te, weg te nemen van hem, niet op te heffen, deze eerste verordening, dus echte verordening over hem. Dan, uh, hier, dit betaalt wordt deze verordening wordt direct uh, opgeheven. Wanneer werd werkt met hem, wordt van hem voorbij genomen. Wij na de volgende pagina, Shura, Allah, Adam, maar en rust niet. Uh, meer op de mens in deze wereld. Kijk wat de kracht van de Torah is. Regel 1. om ze tsarihadam las La Torah yom, yom leen. Daarom moet de mens zich bezighouden met, het, met de Torah dag en nacht. Welo is en niet afweken daarvan. 3. Zeshikatu, Wegita, Bo, Jamamwalai, dat is wat geschreven staat. Hou je zich ermee bezig, spreek het uit letterlijk. Dagen en nacht. Ja, bedenk dagen en nacht en wat interessant is. Dagen en nacht. Je zult het leren op zijn plaats. wie hoe, vier Sarminatora. En indien hij afweekt van de Torah, Onifraat mennen. of scheidt zich ervan. Hoe keilo, hij is dan alsof, alsof hij scheidt zich van de boom des levens.